4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Hulpdiensten krijgen veel meldingen binnen van stormschade. Het gaat vooral om afgewaaide takken en omgewaaide bomen. In Roermond raakte een vrouw lichtgewond toen een bouwsteiger omwaaide. De meldingen komen onder meer uit Heer Hugo Waard, uit Geest, Alkmaar, Apeldoorn, Hoenderloos, Liedrecht en Breda. Bij Delfzijl waaide een partytent om. Vanmiddag werd de toegangsweg naar Rotterdam-De Heek Airport afgesloten omdat bouwmateriaal de weg opwaaide. Op Schiphol zijn geen problemen doordat de wind daar uit de goede richting komt, en ook op het spoor vallen de problemen mee. Bij een aanslag met een autobom bij een kazerne in Nigeria zijn tenminste vijf doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond, meldt het persbureau Reuters. De explosie was bij een kerk op het kazerneterrein in Kaduna. In die noordelijke deelstaat zijn dit jaar meer aanslagen gepleegd, onder meer op kerken. Sommige van die aanslagen zijn opgeëist door de radicaal-islamitische groepering Boko Haram.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 De CPB-directeur pleitte er verder voor dat de Europese begrotingsnorm van 3 wordt losgelaten. Die 3 norm is volgens hem onhoudbaar door de recessie. In de Eredivisie heeft Ajax gewonnen van Roda JC. De Amsterdammers wonnen in Kerkrade met 2-1. Schöne maakte twee minuten voor tijd het winnende doelpunt. Het weer. Geleidelijk neemt de wind overal af. Alleen op de wadden blijft het nog lang stormachtig. Morgen volgen vanuit het zuiden perioden met regen. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddag de vraag is dan altijd waar beginnen we het rondje langs de velden in Eindhoven bij PSV-Vitesse en die houdt kamp. Maar er is niet gescoord tijdens, de, de, tijdens het journaal. Maar het is wel een hele interessante en spannende wedstrijd. Een topper tussen PSV en Vitesse. Veel kansen. Veel gevechten. Het staat nog altijd 1-1. Gejaagd door de wind in Alkmaar. Maar Feyenoord nog steeds op voorsprong, wonend van de Veer. Ja, Feyenoord is veel, veel sterker. Is eigenlijk overal op het veld de baas, de betere AZ. Het doet bijna pijn aan de ogen. Als je ziet de manier waarop het elftal van Gretso Verbeek in deze fase acteert. Het is een elftal dat op zoek moet naar een goal. Maar daar maar niet in slaagt. En elke keer onzorgvuldig is. Als het eenmaal op de helft van de Rotterdammers is. En dan maak je nooit een goal. 14 minuten nog. Feyenoord leidt 1-0. En vanaf half 5 zijn we ook bij Twente tegen Pex Volle. En er is zwemmen het EK Kortebaan in Chartres. Bob van de Tak. Ja, 2 de gouden medaille voor Camille Muffat dit weekend in eigen huis. Gisteren al op de 400 meter vrije slag, toen in een wereldrecordtijd. Dat lukte er nu niet op de 200 meter vrije slag. Maar de titel die heeft ze wel degelijk binnen 1.52. 20 de winnende tijd, ruim een seconde boven het wereldrecord van Federica Pellegrini. Het zilver ging ook naar Frankrijk, naar Charlotte Bonnet... en het brons voor Rusland voor Veronika Popova. Ik vertel u dat het bij Sparta-Dordrecht nog de 3-0 staat... en bij Swansea-Liverpool in de Premier League 0-0. We gaan meteen naar Andy Houtkamp. Want daar is hij toch. Boni scoort voor Vitesse. Een fantastische... Fantastische paas ging eraan vooraf van Theo Jansen richting Rijs. Rijs kopte de bal richting Boni en die had hem voor het intikken maar staat wel op de juiste plaats. En zo is het verrassend toch wel 2-1 voor Vitesse. Want de kansen in de tweede helft tot nu toe waren de grootste kansen op die ene van Boni na toch wel voor PSV. Voor Wijnaldum, voor Narsing. Maar het is Boni die zijn vijftiende alweer maakt in dit seizoen voor Vitesse. Die ervoor zorgt dat Vitesse 2-1 voor staat. Tegen het thuis nog ongeslagen PSV. Benieuwd wat het nu gaat opleveren. De laatste 16 minuten van deze wedstrijd. Want die is nu echt ontbrand. Vitesse Leidt tegen PSV met 2-1.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 Ja, hij werd al een keer onderbroken. Natuurlijk, mij mooi om te onderbreken. we starten hem gewoon opnieuw. Steve Harley, Cockney Rebel en uh, Make Me Smile. Want waarom werd hij onderbroken? Ja, ja, ja, ja, Vitesse op voorsprong in Eindhoven tegen psv Andy, Ja, er wordt flink gefloten. Want uh, Jonathan Reis, maker van een doelpunt en een assistgevend op het tweede doelpunt van Boni, gaat naar de kant. Zijn vervanger, Simon Tjommer. Goedeld Simon Tjommer. Hij moet het uh, klusje verder gaan klaren op het middenveld voor Vitesse. Nog meer het slot op de deur gooien. Maar dat zal niet makkelijk worden. Want ook uh, PSV gaat wisselen. En erin komt Jurgen Locadia. En gaat Timothy de Rijk eruit? Ja, Timothy de Rijk eruit. En uh, dat betekent dat uh, achterin dus een mannetje weg is bij PSV. En er voorin een mannetje bij komt met Locadia. Maar wat een kansen heeft PSV gekregen in de tweede helft. Uh, zojuist nog Jermaine Lens op de gelijkmaker. Maar het staat 2-1 voor Vitesse. Bal gaat richting die maker van het tweede doelpunt. Die krijgt een duwtje in de rug, wilde ik zeggen. Maar geeft zelf een duwtje, Boni, aan uh, Van Bommel en Basel. Uh, Nijhuis heeft gefloten voor een vrije trap. Vrije trap in de middencirkel gaat genomen worden door Marcelo. En Marcelo kijkt bijna hulpeloos... Van aan wie moet hij die bal geven. Geeft hem heel snel aan mijn handen... maar krijgt hem net zo snel weer terug. 2-1 dus voor Vitesse. En het zal een stormloop gaan worden richting het doel van Piet Veldhuizen... in de laatste 10 minuten van deze wedstrijd. Die bijna ingaan aan de rechterkant. Balbezit voor PSV. Via Van Bommel. Opening naar de linkerkant. prachtige opening op de is van Dries Mertens... als hij hem zou dragen. Mertens met de voorzet gaat op het hoofd komen... van Theo Janssen. Theo Janssen komt de bal wel... Maar komt in de voeten van Van Bommel terecht. Bauma, en zo zal het de laatste tien minuten blijven. PSV in de aanval. Maar Vitesse staat voor met 2-1. Kan AZ nog iets tegen Feyenoord, Ronald van de Geer? Nou vanaf dit moment niet meer denk ik. Want uh, we kijken naar uh, Dirk Marcellus die de tunnel opzoekt. En niet omdat hij gewisseld wordt door zijn coach. Maar omdat uh, Blom hem van het veld stuurt. Het is een bal van Filena richting Boetius. Die wil hem dan aannemen en krijgt in één keer een tik van achteren van uh, Marcellus. Ja, geen enkele intentie om de bal te spelen. Maar puur op de benen van de jonge aanvaller van Feyenoord. Nou ja, hij is gewoon te laat eigenlijk. Ik denk dat je het misschien nog wel met geel had kunnen afdoen. Maar Blom vindt het direct rood. Ja, de bank van Feyenoord reageerde. Misschien dat Blom daar ook een beetje van schrok. Sprongen allemaal op. En probeerde Blom in elk geval tot deze beslissing te dwingen. Daarin is men geslaagd. Boetje staat overigens inmiddels weer. Hoewel de dokter wel even aan het kijken is bij de jonge aanvaller van Feyenoord. Of het allemaal in orde is. Nou, nu staat AZ dus met 10. Feyenoord staat met 1-0 voor. Door die goal van Filena. En AZ is eigenlijk de laatste minuten zeker niet bij machtig geweest. Om maar in de buurt te komen van Lamprouw. Ik heb net eens na zitten te denken hoe vaak we Lamprouw in actie hebben gezien. Nou, eigenlijk helemaal niet per in het strafselgebied. Gaat naar de grond. Nee, geen penalty. Dat zal Blom nu niet meer doen. Geen penalty na een overtreding. Wellicht van Viergever. Pelle ging ook wel wat makkelijk naar de grond. Maar nu zijn er dus nog maar tien uit de Alkmaar tegen de elf uit de Rotterdam. Eens Kijken hoe dat in de slotfase gaat. Nog vijf minuten. Maar Marcellus is er dus niet meer bij. Maar AZ heeft Lamprou eigenlijk helemaal niet kunnen testen in deze wedstrijd. De enige die dat echt heeft gedaan is Jordi Klaas geweest. Dat is al heel lang geleden. Die de bal bijna aan eigen goal schoot. Pellen met de borst verlengd op Ruben Schaken. Daar zit een AZ-been tussen. Maar Feyenoord neemt hierover. over. Klaasie en Immers aan de rechterkant. Immers gaat een voorzet geven. Gaat langs schaken. Wordt opgevangen door Viergever. En dan is er hens gemaakt, denk ik, door Ruben Schaken. Daar fluit zich Blom voor. En dan kan de AZ de vrije trap nemen. Nou, het moet een wonder heten als AZ hier Gaat scoren. Het wordt zomaar ingeleverd, de bal door Rijnen bij Immers. Maar daar is wel een overtreding aan vooraf gegaan door is Nog 5 minuten Feyenoord op 1-0 tegen Tien uit Alkmaar. Ja, een vrije trap. Ik, uh, ik wacht even omdat ik wilde kijken wat er gedaan werd door Bas Nijhuis. Ja, hij geeft een vrije trap en een gele kaart aan Kevin Strootman. Die uh, de sterk spelende Van Ginkel onderuit uh, haalde. Uh, van Ginkel vlak uh, voor het moment dat hij hem eigenlijk wilde geven aan Boni. Bij uh, PSV tegen Vitesse. Stand 2-1 voor Vitesse. En als dat zo blijft, dan doet Vitesse goede zaken. Want uh, zal misschien wel kortstondig over Twente heen gaan. En maar op twee punten komen van PSV op de tweede plaats. Uh, achter PSV dat nog altijd de uh, eerste zal staan. Heeft 33 punten. En uh, Vitesse 28. Daartussenin zit nog FC Twente met 30 punten. Moet later nog vanmiddag voetballen. Bal gaat richting Boni. Boni kan er niet bij. En dan is het uh, via Hutchinson balbezit voor Boye Waterman. Maar de tijd begint te dringen. Nog 7,5 minuten gaan. Bal gaat de diepte in. Kan er gekopt worden door uh, Narsing? Nee. Want uh, Vitesse zit er weer tussen. En Vitesse speelt goed. Het is een, uh, een duidelijke wedstrijd waarbij Vitesse laat zien dat het gewoon bij de top hoort. Maar Mertens is weg. Mertens schiet een schotje met het linkerbeen langs het doel. Publiek niet blij. Maar uh, de grote vriend Veldhuizen wel. Want die doet heel rustig. Oh, er ligt daar nog een bal. En dan doen we, pakken we eerst de andere bal. Want de tijd, ik zei het al, begint te dringen voor PSV. En elke seconde telt voor Piet Veldhuizen. Hij gaat nog eens even in gesprek zeg maar, met, zijn, uh, met zijn team. Jij moet daar gaan staan en jij daar. En dan schiet ik misschien de bal nog wel een keer die kant op. Nou, nu gebeurt dat dan ook. bal gaat de diepte in richting Boni. Tussen twee man in. Uh, Bouwma komt de bal half. En dan komt de bal terecht aan de rechterkant bij Ibarra. Ibarra trekt naar binnen. Ibarra langs Marcelo. Ibarra nog altijd in balbezit. Komt nu op de rand van het strafschopgebied aan de rechterkant. Brengt de bal nog voor het doel ook. Oh, dan leek het alsof Boni die bal kon binnenkoppen. Maar de bal wordt onderweg nog geraakt door Hutchinson. Levert een hoekschop op voor Vitesse. Zal weer heel lang duren. Bijna 84 minuten gespeeld. Vitesse staat op voorsprong tegen PSV. 2-1. En een schot van Schaken. 2-0 voor Feyenoord. 88ste minuut. En nu is het wel duidelijk dat Feyenoord met drie punten gaat afreizen richting Rotterdam. Rubenschaken Schaken verovert de bal. Nou, wat is het? Um op 5-6 voor het Kom al van Rijnen, die ontvangt hij. En uh, vervolgens balletje aan de voet. Een versnelling. En daarmee is die Hendrik in kwijt. En vervolgens op de rand van het strafschopgebied, Richt hij de bal op de verre hoek en uh, schiet hem uh, keurig binnen. Daar heeft Esteban geen schijn van kans. En dan is het uh, over en uit in de wetenschap dat die van AZ met 11 al niet in staat waren... om in de buurt van Lamproet te komen. Met 10 al zeker niet. En als dan de tweede goal er ook nog eens in zit... dan is de vreugde aan Rotterdamse zijde groot. En zie je de mensen hier in het stadion direct de plaats verlaten en richting de parkeerplaats gaan. Het is uh, niet goed geweest wat AZ vanmiddag uh, heeft laten zien. De wedstrijd kwam op gang, maar toen hij helemaal op gang kwam, was Feyenoord de betere uh, eigenlijk altijd wel de baas geweest op het veld. Ik heb het net al gezegd, Lamproe heeft nauwelijks iets te doen gehad. Veel meer werk voor uh, Esteban aan de andere kant. En uh, AZ niet bij machte geweest om ook maar iets te creëren. Nu misschien met uh, LT door. Misschien dat Feyenoord de teugels wat laat vieren. Maar wat er steeds gebeurt, als uh, AZ al de bal heeft op de helft van Feyenoord, wordt er een paas gegeven. Die zo snoeien en snoeihard is, dat hij altijd over de achterlijn bij Feyenoord verdwijnt... en dat er eigenlijk niets uitgecreëerd uh, kan worden. Nog anderhalve minuut en de extra tijd. 10 naar de 11 uit Rotterdam en die elf staan met 2-0 voor inmiddels. Het vijf minuten nog in Eindhoven. 1 voor PSV, twee voor Vitesse. En wat een spanning, want het is uh, nog niet gespeeld deze wedstrijd. Als Dries Mertens de bal heet, speelt hem naar Bauma. Op de helft van Vitesse Bauma in de diepte zoekend. Ja, wie vindt hij? Locadia, die kan koppen. Kopt de bal en dan is daar de goal. Nee, geen doelpunt Stroopman. Helemaal vrij kan hij hem inschieten en schiet zo in de armen van de al liggende Piet Veldhuizen. Wat een kans en wat een mogelijkheid weer. Goed gedaan door invallen Locadia. Die, uh, die bal uh, goed kopte. En Strootman nou, die had hem echt voor het intikken. Maar dat lukt dus niet. En zo blijft het 2-1 voor Vitesse. Met uh, weerbalbezit voor PSV. Met Van Bommel. Die uh, af en toe strooit met pases. Soms over 60, 70 meter. En het uh, wil maar niet lukken om uh, af te ronden voor PSV. Uh, de, met name Lens. En uh, nu zojuist de Strootman hebben grote kansen laten liggen. Maar ook Wijnaldum. En uh, Narsing, nu is het uh, Lens die de bal heeft. Tussen twee man. Raakt de bal kwijt. Theo Jansen die denkt: weet je wat, ik ram hem gewoon helemaal weg. Want we zitten in de slotfase. Speelt de bal naar voren. Waar uh, Waterman ver uit zijn doel de bal opvangt. En hem meegeeft aan Marcelo. Marcelo naar Bauma. Bauma naar. De linkerkant naar Mertens, de Belg. Alles nu van uh, Vitesse achterin op Bonina. Mertens nog altijd in balbezit, maar die bal is te makkelijk. Wordt weggewerkt door Cassia. Maar omdat er niemand meer voorin staat uh, zo'n beetje bij Vitesse... is elke afvallende bal ook voor PSV. Nu weer Mertens aan de linkerkant met het rechterbeen de voorzet. Wordt uh, weggekomt door Van der Heijden. Opgevangen door Ibarra. Ibarra kijkt. Ja, wie moeten we hem dan spelen? Want er staat helemaal niemand meer voor ons. En dus uh, is het balbezit weer heel even voor uh, Vitesse... Maar gaat de bal over de zijlijn en mag uh, Mertens gaan gooien. Halverwege de helft van Vitesse. Kijk naar de klok. Nog drie minuten. Bouwman mag het gaan doen van Mertens. Dus uh, gaat Bouwman met een aanloopje. De bal in het strafsoppgebied gooien van Vitesse. Drie minuten nog. 2-1. Het zou toch wel een uh, verrassing zijn. Hoor, als Vitesse hier weet te winnen. Bal komt voor het doel. Wordt opgevangen door Mertens. Mertens tussen heel veel benen in. Tegen heel veel benen. Gaat de bal weer over de zijlijn. Mag Bouwman weer gaan gooien. En zo zal het maar blijven. In de laatste paar minuten van de wedstrijd. Bauma kijkt. Wie loopt er vrij? Ja, van Bommel staat er bij. Maar die staat in de dekking. Dus moet er ver richting het strafschopgebied. Gebeurt ook. De bal wordt doorgekomen. En komt daar voor de voeten van Stroopman. Maar hij kan niet uithalen. Kasia die de bal in armoede maar wegtrapt, Wordt opgevangen door uh, uh, Hutchinson. Maar die raakt de bal kwijt. En dan de counter. Is het uh, Van Arnold die gaat lopen. En die kan heel hard lopen. En die loopt helemaal het hele veld over. Kan hij een breed leggen? Nee. Want Van Bommel zorgt ervoor dat het heel moeilijk wordt voor Van Arnold Om die bal nog uh, op het doel te schieten. Schiet de bal over de zijlijn aan de andere kant van het veld. Nog twee minuten. PSV nog steeds achter. 2-1 tegen Vitesse. In Alkmaa staat Feyenoord met 2-0 voor. Laatste 30 seconden lopen als de vervanger van Boetius weg is aan de rechterkant. Een voorzet wil geven. Geblokt door uh, AZ. En viergever gaat er dan met de bal vandoor. Maar dat zal van korte duur zijn, dat balbezit van uh, AZ. Dat is eigenlijk het uh, verhaal van deze middag ook nu. Want Jan Maat steekt zijn been uit. En dan is uh, de countermogelijkheid ook weg. Blom maakt een einde aan deze wedstrijd. Was het goed? Nee. Was het spannend? Ja, bij tijd en wijle wel. En de betere heeft gewonnen. Want als er al een ploeg beter was, dan was het zeker Feyenoord. Doelpunt van Filena en Schaken. Drie punten voor Feyenoord in Alfa. Wat zal het een triomf toch zijn voor Fred Rutte als hij hier met drie punten weggaat. Maar zover is het nog niet, want PSV heeft balbezit. Via Narsing aan de rechterkant moet de voorzet komen, maar hij schiet het tegen van Arnold aan. En dan gaat de bal over de zijlijn. 2-1. Vitesse leidt in de slotfase. Want we gaan de laatste minuut in. Davy Prupper staat klaar om in te vallen bij Vitesse. Hij gaat invallen voor Renato Ibarra. Goede wedstrijd gespeeld. De man uit Ecuador. En dan moet Davy Prupper even voor die die 30 extra seconden gaan zorgen dat het wat langer duurt dat, uh, uh, dat de wedstrijd stil wordt gelegd. Davy Prupper erin en uh, Ibarra eruit. En dan uh, zie ik Fred Rutte nog even staan praten met uh, deze Davy Prupper. Maar wat een uh, succes voor Fred Rutte. 2-1 voor in en tegen uh, in Eindhoven tegen PSV. PSV dat dit seizoen nog niet heeft verloren. En uh, zelfs geen punt heeft verspeeld thuis. Maar dat is nog steeds uh, in het bezit van Eindhoven naar Oh, een hele misser van uh, uh, Lenz. En dan gaat de bal weer heel ver naar voren. Waar niemand staat van Vitesse. En dus Waterman halverwege zijn eigen helft de bal kan opvangen. Kijk naar de klok. Nog 15 seconden. En dan zullen we weten hoeveel extra tijd erbij komt. Als uh, balbezit is voor Bauma. Bauma bal naar de rechterkant. Naar Narsing. Narsing uh, geeft hem uh, door. Richting Hutchinson. Hutchinson goed gedaan. Met uh, Tjommer wint hij van. Maar hij probeert de bal voor te geven. En dan Theo Jansen met een uh, letterlijk hoog standje. Want hij schiet de bal recht omhoog. Maar komt wel uiteindelijk terecht aan de linkerkant bij uh, Gael Kakuta. Kakuta speelt de bal naar Jansen. maar Jansen krijgt hem achter zich gespeeld en dan kan het PSV weer overnemen met Narsing aan de rechterkant. Narsing met Van Aanholt tegenover zich. Narsing nog altijd draait zich vrij. Kan de voorzet gaan geven. Komt de voorzet. Wordt weggekocht door Van Ginkel. Opgevangen door Hutchinson. Hutchinson bal breed. Een metertje of tien buiten het strafschopgebied. Mertens. Mertens draait goed en kan hij gaan schieten. Nee. Vindt drie man op zijn weg. Komt de bal toch naar voren? Elde, Elde. Hij kan schieten en schiet de bal weer over het doel, zoals hij dat ook deed in de vijfde minuut na rust. Toen hij echt heel. Helemaal vrij de bal kon inschieten. En hem ook over het schoot van Piet Veldhuizen. Wat een kans weer voor Jorginho Wijnaldum in de slotfase. Die uh, nog drie minuten extra tijd zal geven. Die uh, extra tijd is al in. Met 2-1 voor Vitesse. Doelpuntenmakers eerst de Rijk al in de vijfde minuut. Toen dacht Vitesse het wordt wel heel erg moeilijk vandaag konden na een kwartiertje toch op gelijke hoogte komen via Jonathan Reis. En toen Boni in de tweede helft, nadat PSV al heel wat mooie kansen had laten liggen, Boni 2-1 maakte, is het wel aaneens door PSV geweest dat in de aanval ging. En nu uh, teruggevloten wordt vanwege buitenspel. Maar hebben ze geen doelpunten kunnen maken, de Eindhovenaren. En zo wordt de uh, strijd in de eredivisie weer ongelooflijk spannend als PSV drie punten laat liggen. Anderhalve minuut van de drie minuten extra tijd zijn voorbij. Piet Veldhuizen is natuurlijk slim wat dat betreft. Uh, doet heel langzaam om de vrije trap na dat buitenspelgevalletje te gaan nemen. Doet dat uh, nu in eerste instantie niet en uh, neemt een aanloop. En uh, houdt dan weer in. Nou, nu heeft hij hem dan genomen. Gaat de bal richting de linkerkant. Richting Boni. De matchwinnaar. Oh, wat kan hij die bal toch prachtig bij zich houden? En probeert hem dan even naar Chommer te geven. Dat lukt niet. Gaat PSV in de Maar niet voor lang. Want daar zit Kashia tussen. Maar ook weer niet voor lang. Bal bezit voor Vitesse. Want Hutchinson heeft overgenomen. Speelt de bal naar Wijnaldum. Wijnaldum, Nee, niet goed. In eerste instantie. In tweede instantie wel. Naar Lens. Lens naar Narsing. Die staat buiten spel. Het probleem van PSV. Ja, Wijnaldum scoort nog wel. Maar Narsing stond buiten spel. Het probleem voor PSV. Een keertje of tien buiten spel. Heel scherp spelend, maar net te scherp. En ik moet zeggen, zowel de assistent scheidsrechter aan de ene kant... als aan de andere kant hebben het uitstekend gedaan. De heren Boonman en Van de Ven. Want ik heb ze niet kunnen betrappen op ook maar één foutje wat dat betreft. Terwijl PSV zo scherp speelde. De extra tijd. Het zal nog een halve minuut duren als Piet Veldhuizen de bal naar voren brengt. En dan uh, kijken of Davy Prupper de bal kan onderscheppen. Ja, dat kan niet. Speelt de bal uh, in de blind over de zijlijn. En dan mag PSV gaan gooien. Via Een Dik advocaat boos. Hij ziet dat zijn PSV gaat verliezen. Marcelo pompt de bal richting het strafschopgebied, Wordt gekopt door Lens, En dan een klein duwtje van uh, uh, Tjommer. Is genoeg om Vitesse in balbezit te brengen. En is het voorbij voor PSV? Of is het niet voorbij? Want het is nog altijd balbezit. Nu voor Boni. Boni halverwege de helft. Houdt hem bij zich. En houdt hem bij zich. En dan zegt Neehuis: het is over. En het is 2-1 geworden voor Vitesse. Met matchwinner Wilfried Boni. Wie anders... Maar de grote winnaar waar iedereen nu naartoe gaat is Fred Rutte. Samen met Jonathan Reis zie ik hem uh, kussen en zoenen. Want wat zal hij blij zijn, de tukker. Fred Rutte wint met zijn Vitesse met 2-1 uit bij PSV notabene. We was even op een rijtje. Dus begon bij Roda Ajax 1-2. AZ Feyenoord 0-2. PSV Vitesse 1-2. De stand. PSV blijft koploper. Houdt 33 punten. Vitesse komt op 2 punten. Heeft er nu 31 uit 14 wedstrijden. En ook in Twente zullen ze blij zijn. Want ze hebben 30 punten. Maar gaan nog spelen. En kunnen dus ook op 33 komen. Twente, volg om zo. Ajax en Feyenoord. De nummers 4 en 5 krijgen ook weer wat hoop. Want zij komen nu op 6 punten van PSV. Hebben beide 27 punten. Kijken we even naar de Eerste Divisie, daar is Sparta tegen Dordrecht geëindigd in 3-0. Dat betekent dat Sparta de koploper NVV tot op één punt genaderd heeft. Uh, Mvv heeft 31 punten uit 14 wedstrijden. Sparta 30 uit 14. Dordrecht blijft door deze nederlaag vierde. En in Engeland is Swansea tegen Liverpool geëindigd in 0-0. Wij richten ons daar op de topper. Chelsea te, tegen Manchester City begint straks om vijf uur. Met natuurlijk bij Chelsea op de bank Benitez en Boudewijn Zenden. Gaan we even naar het Wereldbeker schaatsen. Eerder vandaag dus de 1500 meter werd door Koen verwijg. gewonnen. De drie kilometer bij de vrouwen door Good Old, Claudia Pechstein en de masterstart hadden we toen nog. En dat was een prooi voor Jorrit Bergsma. Hij was in de eindsprint sterker. Veel sterker dan zijn medevluchter Ewen Fernandes. Daarmee verliep de race voor Bergsma dus ook zoals de bedoeling was. Het was de bedoeling dat ik er vanaf het begin van uh, ja, in zou Om de koers ook wat hard te maken, zodat die, uh, ja, die andere rijders ook aan de bak moesten. En zodat onze rijders wat uh, ja, rustig konden blijven, zeg maar. En zouden kunnen winnen? <laughs> ja, ja, als ik niet dus weg zou kunnen blijven. Net zoals vorige week. Ja, dan kunnen ze, is het de beurt aan hun, maar... Uh, ja, daarvoor is de beurt aan mij. Was jij verbaasd dat je alleen, nou ja, niet helemaal alleen, met Fernandes voorop bleef? Uh, nee, ja, als je, vorige week had ik het ook een paar keer geprobeerd. En uh, daar waren ze nu al op uh, voorbereid, denk ik, op een paar jongens. Zoals Fernandes, die zat constant uh, in mijn wiel, zeg maar. Dus, uh, nou, ja, de eerste keer raakte ik niet weg, maar de tweede keer, uh, ja, raakte ik wel weg. Eerst met een groepje en na een tussensprint raakte ik met z'n tweeën vooruit. Ja, Fernandez, kon ook niet zoveel meer doen. Hij heeft één keer een halve baan op kop gereden, maar toen zakte snelheid snel zo erg naar beneden. Dus toen uh, ben ik maar weer gaan rijden. En hij wou ook niet meer rijden. En uh, ja, hij kon ook te kort op blazen, dus uh, hij kon ook niet, denk ik. Ja, eigenlijk met, met de vingers in de neus hè, kon je hem winnen uiteindelijk. Ah, vingers in de neus, uh, ik moet er echt wel moeite voor doen hoor. Dus uh, ja, en, uh, je weet, Fernand zit constant achter je. Dus, uh... maar geen ervaring daarin? Nee, nee, nee. maar ja. Hij heeft wel uh, lang in mijn rug kunnen uitrusten, zeg maar. dus je weet ook niet wat hij nog kan, maar uh, ja, achteraf kon hij, uh, kon hij het ook niet meer. Wat nog wel grappig was, uh, er zijn hier grote beeldschermen. En jij keek op het beeldscherm hoe ver hij achter je zat en hoe ver hij in je wiel zat de laatste uh, 60 meter. Ja, het ja, is wel handig, ja, want uh, ja, ik zag ook op het beeldscherm dat hij steeds achter me zat. En uh, ja, hoe groot de voorsprong was op de andere, dus dan weet je, kun je snel iets op aanpassen. Dus, uh, op zich was het wel handig dat die uh, beelden hangen. Nee, en is dit nou het spektakelstuk wat ze uh, ons uh, beloven van de ISU? Was dit nou een spektakel, denk je? Ja, ja ik denk het wel. Ik denk dat die andere landen toch wat meer in moeten groeien. En je ziet, uh, ja, wij zijn met z'n drieën en er zijn een paar inliners die ook wel een beetje ervaring hebben. Maar ja, we zijn toch nu nog wat in een meerderheid, dus uh, daar kunnen we nu nog in, uitspelen. Dus ik denk dat het uh, al steeds meer een spektakel gaat worden. En vanuit Jordot Bergsma gaan we nog even terug naar de wedstrijd... die eerder vanmiddag werd gespeeld tussen Roda en Ajax. Het werd er 1-2 dat Roda lange tijd met 1-0 voor stond. Jan Rolfs in gesprek met de trainer van Roda, Ruud Brood. Je hebt lang hoop gehad, Ruud. Nou, hoop. Um, ik denk dat het er inderdaad langer uitzag dat we zeker een punt of zelfs drie uh, konden halen. Uh, en zeker toen Ajax nog meer risico ging nemen... Maar je weet ook dat Ajax in eindfases uh, heel gevaarlijk kunnen zijn. En dat hebben ze vandaag ook weer uh, laten zien. Wat was de strategie? Ja, je weet dat je vaker de bal niet heeft, hebt tegen Ajax. Maar dat je ook niet moet verschuilen. Dus je moet met, met de snelheid die wij hebben voorop... met een Huberts of, of Malky en het voetballend vermogen van Nemet, moet je eruit kunnen komen, ook vanuit het middenveld... Maar heel compact verdedigen, linies bij elkaar. En van daaruit spelen. Ik denk dat dat goed ging. Uh, we kwamen goed weg in het begin. Met een kopbal van Ajax. Maar ja, we scoren een goede goal. En dan heb je zelfs eigenlijk de kans op 2-0. Ik, ik denk zelfs dat je 2-0 moet maken. Nee, met ja. ja dan moet je 2-0 maken. En dan wil ik het nog wel eens zien. Uh, dat Ajax hier drie goals maakt. Maar dat is... Waardoor je eigenlijk Ajax weer de gelegenheid geeft om, om die kansen weer te creëren. Dus dat was gewoon wel heel zwaar voor ons. Nou, in een eindfase dan moet je gewoon uh, uh, keihard roeien... en niet meer de ballen binnen doorweg of uh, laten vallen of 1-2's. Want er waren genoeg mensen achter de bal. En dat, uh, ja, dat brak ons op. Conditioneel ook. Dat zei Hupperts ook net. We zaten er toch wel behoorlijk doorheen. Zou je eigenlijk eerder verwachten van Ajax? Ajax zat er ook doorheen. Maar jullie ook vanuit een verdedigende optiek eigenlijk? Nou, vanuit je omschakeling wel. Maar dat is niet zo moeilijk wat ik net zei. Omdat je zag hoeveel ruimte wij kregen om, om toe te slaan. Uh, de laatste bal, uh, ik geloof dat twee, drie keer Hubbers wordt weggezet. En dat we dan de bal te hard spelen. Eén keer gaat hij schuin door, wilt hij afkappen. Maar die ruimte lag er wel. En als je dan snel de bal kwijt bent, ja, dat is heel de wedstrijd wel een beetje. Tegen Ajax die natuurlijk druk vooruit geeft, zeker als ze achterstaan. Ja, dan blijf je lopen. Nou, dat, ik vond dat we dat uh, niet goed deden. Maar daar hadden we veel meer uit kunnen halen. Hoe groot is de teleurstelling nu? Ja, erg groot natuurlijk. Uh, ook in de kleedkamer? Ja, zonder meer. De jongens hebben ontzettend hard gewerkt. En ja, tegelijkertijd uh, heeft men uh, getracht die spelopvatting dus niet te verschuilen. Ook van de 16 af te komen. En daar waar mogelijk zelfs de aanval te zoeken. Nou, ik denk dat we er een aantal keren goed hebben gedaan. Alleen ja, in het uitspelen hebben we dat niet goed gedaan. En in het verdedigen. Ja, dan uh, kan je zeggen dat uh, van een malé van spelers die tweede goal. Uh, dat mag nooit gebeuren. Malé van spelers. Ruud de Brood was dat. Zometeen gaan we naar Twente tegen Pex Volle. Maar eerst, maar eerst. Radio 1. Het NOS-journaal. Eén minuut over half vijf. je zijn de hoofdpunten met Mark Visser.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 Hulpdiensten krijgen veel meldingen binnen van stormschade. En het gaat dan vooral om afgewaaide takken en omgewaaide bomen. In Roemond raakte een vrouw licht gewond toen een bouwsteiger omwaaide. Bij een aanslag met een autobom bij een kazerne in Nigeria... zijn tenminste vijf doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De explosie was bij een kerk op het kazerneterrein in Kaduna... in die Noordelijke Deelstaat zijn dit jaar verschillende aanslagen gepleegd. En sommige daarvan zijn opgeheist door de radicaal-islamitische groepering Boko Haram. En een vrouw van 50 uit Middelburg is gebeten door twee honden waar ze op paste. Dat gebeurde toen de honden begonnen te vechten en de vrouw de controle over de dieren verloor. Ze is met bijtwonden aan haar armen, benen en borst naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil niks kwijt over de eigenaar van de honden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws het weer. Park of hoef. Met in het noorden van het land nog bewolking en wat regen. Bovendien ook nog een stevige wind op de wadden. Af en toe zelfs nog eventjes een stormkracht 9. Maar de wind gaat de komende uren geleidelijk afnemen. En dat proces zet vanavond en vannacht steeds verder door. In de nacht, vooral in het noorden nog een buitje verder overwegend droog. Wat opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 5 en 7 graden. Morgen wordt het 9 graden in Groningen en 11 in het zuiden en westen van het land. De zon schijnt eerst af en toe. Later is er meer bewolking en neemt ook de kans op regen toe. staat een maat wind uit een zuidelijke richting, kracht 3 of 4, en dat is dus niets in vergelijking met wat we vandaag gehad hebben. En de komende dagen blijft het dan licht wisselvallig, soms wat zon, soms wat regen of een bui, en de temperatuur gaat in de loop van de week geleidelijk omlaag. Vrijdag is het nog maar 5 graden. Inmiddels drie minuten over half vijf. Er wordt nog gevoetbald in Enschede. FC Twente tegen PEC Zwolle. Het kan weer spannend worden in de competitie. Hierachter Niemeijer. Er wordt net gevoetbald in Enschede. Zo kun je het ook bekijken. Nog de volle 89 minuten. FC Twente, PEC Zwolle is 0-0 na een dikke minuut spelen. We zijn wat later begonnen. Terwijl Peck achterin het balbezit heeft. Tot nu de nummer 14. Twente tot voor kort de nummer 2. Maar Vitesse kwam dus om de hoek kijken. Spits Koon overleden enkele dagen geleden. Oud trainer, succesvol trainer. Voor hem een minuut stilte. ook voor een trouwe supporter, Dennis van vak P. En ze zijn beide met een minuut stilte herdacht. Mokhtar aan de bal. Halverwege de Twente-helft voor FC Zwolle. Pluim in de as van het veld. Brama is in de buurt. En Twente, wat veel blessureproblemen kent eigenlijk al wat langer. En Zwolle probeert FC Twente vast te zetten met het balbezit voor de Chante eigenlijk de middenvelder, maar al tijden lang spelend als linksback, omdat van Hinten niet beschikbaar is al vanaf het begin van de competitie eigenlijk. En Zwolle doet het goed. Zwolle heeft 11 punten bij elkaar gevoetbald en won vorige week voor het eerst in eigen huis. Dat deed het met 2-0 van nac. Terwijl Boer de bal heeft gekregen. De betrouwbare, sympathieke keeper ook. Dat laatste mag eigenlijk niet tellen. Maar is wel degelijk een feit. Hij kijkt eens even waar het naartoe kan. Bal ligt op de 5-meter meterlijn. Twente komt eens even kijken met Castanjos. Want hij is terug in de basis. Bal op het middenveld. Er zijn wel meer nieuwe mensen bij Twente. Bijvoorbeeld Jesse voor Coutieres. Voor Cabral als rechtsbuit. Eigenlijk de vierde keuze. Maar veel problemen in de voorhoede bij Twente. Jansen op de tien. En Breukers maakt als rechtsback Als vervanger van de geschorste Rosales zijn eerste. De competitieminuten speelden alleen maar in Europa en één keer in de KNVB beker. Overtreding gemaakt door FC Twente op de zwolle helft. Lachman meldt zich in de as van het veld. Het is nog wachten op gevaar, op leuke momenten. Maar goed, we hebben nog 97, 97, nee, 87 minuten te gaan. Geen doelpunt in Enschede. 0-0. Bob van den Tak, finale op het punt van beginnen. Ja, de finale van de 200 meter vrije slag bij de Mannen. Met uh, de grote favoriet uh, Yannick Anjel, de Olympisch kampioen op dit onderdeel uit Frankrijk. En dus een uh, thuisduel zwemmend, alhoewel thuisduel. Hij uh, traint in Nice, Anjel. En dit toernooi is natuurlijk in Chartres, Dus dat is toch nog wel een paar kilometer... Uh van de deur. Maar goed, eh, natuurlijk wel veel aanmoedigingen voor Anjel in deze race, waarin de Belg Pieter Timmers zwemt. Vroeger nog trainend in Eindhoven, maar tegenwoordig gewoon weer in België. En Timmers was de snelste in de halve finale, of eigenlijk moet ik zeggen in de series van morgen. Want bij de 200 nummers op het korte baan kampioenschap dan is er geen halve finale. Dan is het altijd series en de beste acht gaan door naar de finale. En Timmers deed dat vanmorgen dus als beste. Maar ja, Anjel niet vol gas hebben gegeven in de ochtendsessie. Dat blijkt nu wel, want na 100 meter heeft hij ruim de leiding. En Timmers is in geen velden of wegen te bekennen. Het is uh, Gregory Mallet, de andere Fransman in de finale... die op de tweede plaats ligt. Een derde Dominique Maistri uit Zwitserland. We gaan richting het keerpunt van de 150 meter zometeen. Anjel pakte al de titel op de 400 meter de vrije slag hier in de Chartres. En gaat dat nu ook doen. Dat is in ieder geval vast van plan op de 200 meter vrije slag. Het keerpunt 150 meter. De voorsprong is 17e op Malais. En Pint Timmers nu op de derde plaats. En dan komt de Belg dus toch wat opzetten. Maar een seconde is het verschil met Anjel. En zie dat nog maar eens te overbruggen op de laatste 50 meter. Dat is natuurlijk bijzonder lastig. Het laatste keerpunt hebben we gehad. Anjel gaat uh, gemakkelijk winnen. De overwinning komt uh, absoluut niet meer in gevaar. Maar wie gaat er dan tweede worden? Dat is de vraag. Wordt het Timmers of Malet? Het wordt toch Timmers. Die heeft dan toch een goede eindsprint gehad, die Belg. Malet wordt derde. En zo pakt België in een kwartiertijd ongeveer twee medailles. Want uh, er was ook al zilver uh, eerder op de 100 meter vlinderslag bij de vrouwen. Voor Kimberly buis ook na een knap laatste deel van de race. Datzelfde gol trouwens voor de winnares daar, Ilaria Bianchi. Want uh, zij pakte het goud. Uh, terwijl Janet Ottesen halverwege de race nog aan de leiding lag. Maar uh, die uh, verspeelde de voorsprong dus. Had natuurlijk ook de 50 meter vrije slag, de halve finale daarvan, in de benen. En dat was niet bepaald in haar voordeel. En Ottesen moest dus genoegen nemen met brons... Ook nog de finale gehad van de 100 meter wisselslag bij de Mannen. En daar was het Vladimir Morozov die de titel pakte. Een fraai succes opnieuw voor de Rus die woont en traint in Amerika. Gisteren het koningsnummer won, de 100 meter vrije slag. En nu dus de 100 meter wisselslag. En hij bleef de twee zwagers voor Peter Mankoc uit Slovenië en Marti Aljand uit Estland. De superprecieze veldrit in Gieten is gewonnen door Klaas van Tornhout. De Belg klopte zijn landgenoot Sven Nijs op de streep. Kevin Pauls maakt het Belgische podium compleet. En de Nederlanders Thijs van Amerongen en Lars van der Haag... deden daar niet mee voor het podium.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 De Stars. U luistert naar Radio 1 overigens. Dit was Passenger. Goed, om te weten. We gaan nog even naar Ragnar FC Twente tegen Pax Wolle. Bijna 10 minuten aan de gang. Het is nog 0-0. En Diederik Boer mag naar buitenspel van Jesse voorin bij Twente... na een overstapje van Castaños. Een uh, vrije trap nemen vanwege buitenspel. Die bal van Boer komt op de helft weg van Twente. En Benson gaat er nog even achteraan. Speelt vanwege de aanwezigheid van Afdits in het centrum. Benson opnieuw aan de rechterkant in de aanval bij Twente. Het scheelde niet veel, want FC Twente dat nu aan de opbouw bezig is via de rechterkant. En een flinke misser van Breukers krijgt hem van links aangespeeld. Laat hem onder de voet doorgaan. En zo gaat de bal over de zijlijn. Hij mag Scholle gaan gooien. Een meter of vijf over de middenlijn. Maar de bal van uh, Tadic gezien. Een vrije trap over de training van Drost. Op de kop van het strafsoepgebied. Op die Jesse en uh, Tadic heel makkelijk stijl Echt van 16 meter, de bal lag net buiten het penaltygebied. Vol op de lat, ook niet dat je dacht, is dat de lat? Nee. Vol erop en Boer stond erbij en keek naar de doelman van FC Zwolle. En zo is Zwolle dus ontsnapt aan een achterstand. Boer heeft de bal inmiddels gekregen, de doelman. kan vertrappen, doet dat nu met links richting Aftietz. De zweet gehuurd van uh... Werder Bremen opgepakt door Douglas. En zo heeft Twente de bal met Benson. Een rode kaart in Europa. Maar gewoon speelgerechtig natuurlijk in de competitie. Twente zal toch wat moeten laten zien tegen deze. Toch nog altijd laagvlieger uit Zwolle. Want zo goed zijn de resultaten niet. Eén naam had ik nog niet genoemd. Dat is die van Leroy Fer. Hij heeft nu de bal. Is na twee invalbeurten en Europees en in de competitie weer beschikbaar. Zijn paas bereikt nu niet Castanjos, Die speelt voor Pulikin. Daar is die Jesse weer. En als u denkt wie is dat toch? Dat is die die man die je schrijft als Giasi met een Griekse ei. Maar die je Jesse moet noemen. Hij heeft opnieuw de bal. Draait weg bij de aanvoerder van de tegenstander. Dat is Van de Berg. En zo Twente nog altijd in balbezit. Kort balletje van Willem Jansen. Beetje makkelijk getrapt. En Moktar kan overnemen. Vijf, zes meter voor de middenlijn. Pluim in de as van het veld. Dan van Polen. Benson doorgeschoven richting de middenlijn aan de rechterkant. Maar het wordt Joey van den Berg. De captain dus die zo graag hogerop wil bij Zwolle. Een aflopend contract heeft. En misschien wel in de winterstop gaat vertrekken. Krijgt de bal van Boer. Staat nu aan de linkerkant. Wat buiten het strafsopgebied. Korte combinatie met Broersen, Dan de lange bal van van den Berg. En die wordt dan weer opgepakt door Sander Boske. Omdat Michailov voorlopig nog niet zal spelen. In de goal van FC Twente. De opbouw van Benson naar Douglas. Vijf, zes meter voor de middenlijn. Wat aan de rechterkant. Afdiet komt even op bezoek. Datzelfde geldt voor Pluim bij Zwolle. En zo kan Twente eigenlijk niet vooruit. Dan staat het een beetje stil op het veld. Eigenlijk ben je geneigd te denken na twaalf minuten. bij die gelijke stand zonder doelpunten. Twente zou zo'n tegenstander toch eigenlijk vanaf het begin bij de keel moeten pakken. Dat is eigenlijk niet wat gebeurt. En dat geeft in zo'n duel Zwolle altijd wat hoop. Het scheelde niet veel met Tanits, maar die bal ging op de die vrije trap. 0-0 na dik 12 minuten hier in de Goldvesten. Keren we even terug naar het schaatsen. Drie kilometer bij de vrouwen. Goud ging naar, bekende naam, doet al even mee. De Duitse Claudia Pechstein-Sablikova werd tweede. En om ruime seconde van Pechstein eindigde Marije Joling op de derde plaats. Bert Maldring praat met haar. Je wordt derde, gefeliciteerd. En wat verbaas je nou het meest? Je klassering, je tijd of het kleine verschil met de winnaar? Het is een klein verschil met winnen en met tijd sowieso, want ik kom van 4.08, ja, echt, echt ongelooflijk. Je haalt dus heel veel van je persoonlijke koor af? Ja, echt, echt niet normaal. Ik wist dat ik op het enkel afstand reed mijn PR van 4.08, of mijn PR die toen stond. En ik wist dat dat geen goede race was, dus dat had ik al maar, 4.03, dat had ik echt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 En dan kom je op het podium, waar ik zelf dacht van, nou, Pechstein gaat niet winnen. Die zal dan wel derde worden. En ja. Beckert en Sablikova komen daarvoor. En jij dus vierde. Dacht jij ook zo? Ja, nee, ik zeg net tegen haar van, nou, vierde. Nou, leuk. Echt super. En uh, toen zegt ze met een rondje te gaan, je gaat de derde worden. Of als, als, als uh, Beckert geen rondje 31 rijdt. Dus echt, echt, nee, ik had het niet verwacht. Waar komt die progressie ineens vandaan? Want dan mag je toch wel zeggen dat daar ineens een enorme progressie in zit. Ja, nee, zeker een hele, hele progressie. Ja, vorig jaar een hele goede zomer gehad, maar dat het in de winter niet uitkwam. Nu weer een hele zomer gehad met gewoon in de voorbereiding nou, geen ziektes, geen blessuurtjes. Dus gewoon vlekkeloos zeg maar. En in het vorige zomer reed ik gewoon goede tijden, ook gelijk pers. En ja, waar het vandaan komt, mijn vikingbuizen misschien, ik, ik heb geen idee. Ja, stok je het in dat soort dingen dan? Of kun je gewoon zeggen van mijn coach heeft zoveel ervaring op dit soort afstanden, die stuurt mij vanzelf wel naar grote hoogte? Nou, dat is ook zeker zo als je kan, maar ik denk dat ik nou, misschien wel een soort gelijk type rijder ben. Misschien nog uh, iets meer vanuit de snelle sneller beginnen in plaats van het vlakken, terwijl dit een hele goede vlakke rit was. En dan denk je van, nou ja, als je derde kunt worden, dan zit er misschien nog wel meer in ook in de toekomst. Ja, nee, zeker. Als je derde kunt worden, dan. Uh, je moet je ook eerste worden. Dan moet het een keer kunnen om eerste te worden, toch? Ja, nee. Dat dus moet je zeker geloven, anders moet je stoppen, denk ik. Oké, okay, gaan wij meteen door met de Formule 1. Want zometeen, de hele wereld zit er klaar voor. Gaat hij beginnen, de Formule 1 van Brazilië in Rio de Janeiro. Ronald van Dam, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Correctie. Ze ja. zit in Sao Paulo. Oh, excuses. Mijn fout. Mijn Mag fout. Mijn fout. Uh, maar in ieder geval, over uh, deze Grand Prix van Brazilië gesproken. Het moet allemaal gaan gebeuren vandaag. Het is de ja. laatste. Uh, de wereldkampioen zal na deze uh, Grand Prix bekend zijn. Uh, even nog het scenario. Vettel staat eerste, Alonso staat tweede. Hoe zit het ook weer qua punten? Hoe moeten ze eindigen? Nou, het verschil tussen die twee is 13 punten in het voordeel van de Duitse, die de afgelopen twee jaar wereldkampioen is geworden. Um, Alonso moet sowieso als die wereldkampioen worden op het podium eindigen. En dan is hij natuurlijk afhankelijk van het resultaat van Sebastian Vettel. Als Alonso bijvoorbeeld de race zou winnen. Wat nog niet meevalt. Want dan moet hij ook uh, twee hele snelle McLarens uh, voorbij. Dan moet uh, Vettel minimaal vierde worden. Zouden ze namelijk op een gelijk aantal punten komen. Maar dan geeft het een aantal overwinningen van Vettel de doorslag. Um, Alonso kan ook nog tweede of derde worden. Dan hangt het ook weer af vanaf af wat uh, Vettel gaat doen in de race. Maar die start als vierde en Alonso als uh, zevende. Dus het voordeel is wel bij uh, Sebastian Vettel. Enige dreiging is nog een beetje het zou kunnen gaan regenen, al zijn de teams daar niet uh, zeker van... wat de daar precies uh, voorspelt. Maar dat zou misschien nog uh, ja, uh, route in kunnen gooien... voor Sebastian Vettel, of natuurlijk het uh, technische uh, malheur. Want de vorige Grand Prix ging uh, die dame van zijn teamgenoot Mark Webber kapot... en dat heeft hij zelf ook al twee keer meegemaakt dit seizoen. Dus uh, hij moet zichzelf nog niet rijk rekenen, maar hij zit wel in de uh, in driver's seat. Uh, hij staat eigenlijk tussen aanhalingstekens op pole position voor de wereldtitel. Want dat tikje dat Vettel heeft uitgedeeld tijdens de training... is dat een tikje dat ook aankomt bij Alonso? Ja, Alonso weet gewoon dat de Red Bull in, in de kwalificatie, als het uh, gaat om een snel rondje, uh, gewoon de betere auto is. Maar hij heeft wel aangetoond dat hij in race situaties uh, over de langere, ja, de langere hole, zoals de Amerikanen dat dan zeggen, dat hij wel een hele goede, ja, goede race snelheid heeft en goede races kan rijden. Dus uh, hij ruikt kansen. Vorig Grand Prix kwam hij toch ook uh, keurig naar het, uh, naar het podium toe. En uh, ja, dus het kan wel, maar dat moet het wel allemaal mee zitten voor de Spanjaard. Heeft de, de, de stal, want daar moeten de orders natuurlijk vandaan komen voor, voor Vettel... hebben die een beetje impact op, op zo'n Sebastian Vettel... of is het een, een ongeleid projectiel wat echt toch weer wil gaan... straks misschien wel voor een hele mooie classering? Nou, Hij moet sowieso zelf oppassen, want uh, Felipe Massa, de teamgenoot van, uh, van Alonso... staat eigenlijk vlak achter hem op de grid, op de vijfde positie. Dus als dat uh, meteen een gevecht gaat worden in de eerste ronde, in die eerste bochten... dan, uh, ja, je weet het nooit, uh, ik denk dat Vettel met het kopje moet gaan rijden. Maar hij heeft zijn hoofd in het verleden ook wel eens verloren in dit soort uh, stress situaties. Dus dat is misschien uh, hoop voor, uh, voor Alonso die hij daaruit kan, uh, kan putten. En dan is er nog de rol van Mark Webber. Ja, dat is de tweede man natuurlijk van, uh, van Red Bull. Die staat op de startopstelling uh, nog voor Vettel. Die zou natuurlijk Vettel voorbij kunnen laten en dan een beetje als een soort van buffer ertussen gaan rijden... wat niet de natuur van Mark Webber is, die gaat voor zijn eigen kansen. Ja, dan heb je ook nog die twee hele snelle McLaren's daar vooraan. Het, ja, allerlei ingrediënten om er een, een leuke race van te gaan maken. Oké, okay, we gaan het zien straks. De Grand Prix van Sao Paulo, die van Brazilië, de laatste van het seizoen. En daarna weten we wie de wereldkampioen is. Dankjewel. Dan gaan we weer even voetballen. Twente uitgeschakeld in Europees verband. Hm. Want dan hebben ze alle energie over voor de competitie, Ragnar. Nou, het maakt op mij niet zo'n hele energieke indruk. Ik weet niet of jij zit mee te kijken. Het, ja, is het, was, nog een vraag. het was een vraag. Ja, het was een vraag. Met een achterliggende <laughs> gedachte heb ik de indruk. Ja. Nou, Twente aan de rechterkant. Voorzet misschien van Jesse. Haalt hem van rechts naar links. En zoekt zijn tegenstander dan nog een keertje op. Als Chante, dan komt hij voorzet van de Twente aanvaller. Plant de bal achter in het strafschopgebied van Zwolle. En kan van Polen heel makkelijk oppakken. Naar voren spelen richting Benson. Staat halverwege zijn eigen helft. Wordt wat verdedigd door Talic. De bedoeling is dan aftietje op de Twente helft. Maar Zwolle. Is de bal kwijt, is het nog niet of nauwelijks gevaarlijk geweest. FC Zwolle de ploeg van Art Langelen. Eén keer een schot gezien. Dat was in de openingsminuten een schotje van binnen het strafschopgebied... waar Boske niet zoveel problemen mee had. En Twente eigenlijk maar één keer serieuze dreigingen. Dat was uit die vrije trap van Tadic. En dat is ook alweer een minuut of twaalf geleden. En van FC Twente verwacht je toch wat meer. Maar het is geen geheim dat het maar matig loopt. Breukers naar Jesse. Vel op de huid gezet door Aschente. Bal als laatste blijkbaar dan geraakt voor de dugout van Zwolle door die Jesse en dus mag Zij Zwolle gaan gooien en hoe langer deze stand op het bord blijft staan... ...hoe meer je geneigd bent te denken. Zwolle zal erin gaan geloven dat er misschien vanmiddag wel een puntje in zit. Boer heeft een terugspeelbal ontvangen, speelt hem naar voren toe. Daar is Van Polen, bal gaat al richting de middenlijn. Wie is er voorin? Nou niemand. Er wordt mee verdedigd bij FC Twente door... ...ik denk dat dat Leroy Verre is Daar helemaal aan de overkant van het veld. Die is het inderdaad, die raakt de bal als laatste aan. En dus mag Zwolle gaan gooien. bal gaat achteruit naar Lachman. Groeit in het seizoen, begon wijfelend en matig achterin. Maar inmiddels een betrouwbare centrumverdediger. De bal naar Boer en niemand van Twente die komt jagen. Nou, daar is dan Kastanjos. Boer trapt de bal ruim op tijd richting Avdic. Wint het kopduel. Benson aan de rechterkant. Braafheid zit erbij op linksback bij Twente. Halverwege de Twente-helft. Vanzelfsprekend aan de linkerkant. Maar de bal vooruit is dan weer matig. En daar is Mokhtar. Het doorlopen is van Asjeté. Daar kan de bal niet naartoe. Maar ik denk vasthouden in het duel bij Mokhtar. En dan krijgt FC Zwolle of Pek Zwolle tegenwoordig een vrije trap. De bal ligt 2-3 meter over de middenlijn. Wat links van de as van het veld. En het duurt allemaal heel lang voor die bal daar komt. Is doorgeschoten tot bij doelman Diederik Boer. Nou, die denkt vooruit, maar. We staan op een punt. Deze stand moeten we vasthouden. Het staat 0-0 in de goalsvesten. En we zijn al meer dan 20 minuten aan de gang. En zoals gezegd, een weinig energiek FC Twente. Het EK, korte baan zwemmen in Chartres in Frankrijk. Ja, en daar hadden zich twee dames geplaatst voor de 200 meter vrij finale bocht van het tak. Ja, 200 meter rugslag. Sjerm van Rouwendalen en Kira Toussaint. Maar die laatste heeft zich teruggetrokken. In overleg ook met de coach. Ze wilden behoeden voor nog een teleurstelling. Na twee verknalde finales de afgelopen dagen dagen en dus geen Toussaint in het water, maar wel Sharon van Rauwendaal in baan 7, want ze klokte de zesde tijd van morgen, niet een van de favorieten op voorhand, maar misschien kan ze voor een verrassing zorgen in de race. Die gaan richting het keerpunt van de 100 meter. Zometeen veel concurrentie natuurlijk in die finale. Simona Baumertova, die gaat hard, zie ik, in baan 5 en hetzelfde geldt voor Alexian Castel in baan 4, maar het is verrassend nu de de, de, de, niet de natuurlijk. De Britse Carly Mann... die aan de leiding gaat halverwege. Van Rouwendaal. Niet bij de top 3. Maar van Rouwendaal moet het altijd hebben, ook van het tweede deel van de race. Zo heeft ze al wat successen geboekt. Bijvoorbeeld op het WK-lange baan twee jaar geleden in Shanghai. Maar dan moet ze nu toch gaan komen, Sherm van Rouwendaal. Voorlopig nog ver achter. Het is uh, Darina Sevina, de titelverdedigster uit Oekraïne, die de leiding heeft overgenomen. Het keerpunt van de 150 meter. Palmer ...op de tweede plaats, Kastel op de derde plaats... ...en het verschil toch al zestiende ...in het voordeel van de Oekraïnse dus. Van Rouwendaal voorlopig niet in zicht. Het podium is te hoog gegrepen voor Sherm van Rouwendaal, Dat is duidelijk. Maar wie komen er wel op het podium? Dat is de vraag. Het laatste keerpunt. Nog 25 meter terug naar de muur, de onderwaterfase. En nu aan de laatste klappen. Is het uh, Sevina die gaat winnen? Ja, die is het, die gaat winnen. Want ze heeft de voorsprong alleen nog maar uitgebreid op de laatste meters. Sevina pakt het goud. Kastel het zilver en Tova, het brons. En Van Rauwendaal is nu ook bij de muur. Ik denk een vijfde, zesde plaats voor Sharon Van Rauwendaal. Die geen rol van betekenis heeft kunnen spelen in deze finale. Maar eh, er komt nog een WK-korte baan aan volgende maand in Istanbul. En dan zal ze wel helemaal op en top geteperd zijn. Sharon Van Rauwendaal. En misschien dat ze dan wat meer kan doen in zo'n finale. Nu eh, is ze, nou, ze is vierde geworden toch nog. Maar wel op twee seconden van het... Brons, dus nogmaals een rol van betekenis heeft ze niet kunnen spelen. Sharon van Rouwendaal, één medaille kans heeft Nederland dan nog straks met voor Verlinden op de 50 meter vlinderslag. Lately,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 Zij Madness and My Girl 2. Ja, Na de klok van 5 uur dan gaat de Formule 1 starten. In Sao Paulo natuurlijk de beslissing. Twente-Pek gaat doorlopen, staat 0-0. Maar eerder op de middag AZ Feyenoord 0-2. Roda Ajax 1-2. PSV Vitesse 1-2. langs de lijn op 1. -2. We gaan 22 jaar terug in de tijd 1990.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 Dit is Radio 1.